6 uur. NPO Radio 1. Het Mark Visser. Goedenavond. Het laatste half uur alweer van Nieuws Co. De coalitiepartijen hebben er weinig zin in. Het debat over het referendum. Maar het wordt nu toch gevoerd in de Kamer. En Viktor Orban blijft premier van Hongarije. Volgens onderzoeksjournalist Erik Smit is dat slecht voor de journalistiek. Eerst het NOS-journaal. Lot Lewin. Het aantal mensenrechten schendingen in Libië neemt toe, dat zeggen de Verenigde Naties in een rapport. Gewapende milities houden zonder proces duizenden mannen, vrouwen en kinderen vast in gevangenissen. De gevangenen worden verwaarloosd, gemarteld en geëxecuteerd. In Libië is het een chaos sinds de val van dictator Gaddafi in 2011. Sinds 2014 woedt er een burgeroorlog waarin verschillende milities elkaar bestrijden. Een aantal milities krijgt geld en wapens van de regering... waardoor hun macht alleen maar toeneemt, zegt de VN.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 Op dit moment moet er nog een duidelijke reden zijn voor ontslag... zoals werkweigering of dat een arbeidsplaats om economische reden weg, wegvalt. Volgens de FNV hebben werknemers met een vaste baan recht op zekerheid. We moeten zorgen dat die arbeidsmarkt voor iedereen weer aantrekkelijk is... en dat mensen ook weer zekerheid aan hun baan kunnen ontlenen. Betekent dat acties vanuit de FNV? Nou, die zijn wat dat betreft ook zeker niet uitgesloten. Stakingen? Stakingen uh, horen er altijd bij. In veel bedrijven zijn we daarmee aan de slag. Dus in die zin zult u ook de komende de tijd van de FvV het nodig horen. Een man die twee jaar geleden een andere man doodschoot... vlakbij het AMC in Amsterdam-Zuidoost... is veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. De schietpartij was het gevolg van een ruzie bij een snackbar. De veroordeelde was daar niet bij, maar hij sloot zich later aan... bij een groep vrienden die het slachtoffer weer opzochten. President Trump heeft een geplande reis naar Zuid-Amerika afgezegd... vanwege de ontwikkelingen in Syrië. Hij moet leiding geven aan de Amerikaanse reactie... op de aanval met gifgas in Douma, zegt het Witte Huis. Trump gaat ervan uit dat Syrië, Rusland en Iran verantwoordelijk zijn voor de aanval. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het Binnenhof bij de renovatie ook van het gas wordt afgehaald. Veel Kamerleden vinden het ongepast dat de cv-ketels en gasfornuizen blijven... terwijl heel Nederland van het gas af moet. De Brandweer in Amsterdam is begonnen met een sportklas voor vrouwen. om ze door het toelatingstraject te loodsen. De Brandweerleiding wil met campagnes op sportscholen. meer vrouwen aantrekken en ze helpen bij de hoge fysieke eisen. die aan het werk worden gesteld. We hopen dat door het aanbieden van een sportklas. potentiële kandidaten toch op het idee kunnen brengen. om zich op te geven en na te denken: ja, weet je, misschien kan ik het toch wel. Ik doe het gewoon. Van de bijna 500 professionele brandweerlieden bij het Amsterdamse Korps... zijn er nu nog maar tien vrouw. Tienduizenden basisschoolleerlingen hebben vandaag onderwijs buiten de klas... want het was Nationale Buitenlesdag. De Buitenlesdag is een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie. Ze willen de leerkrachten stimuleren om vaker les te geven in de frisse lucht. Leerlingen en docenten van deze deelnemende school in Eindhoven zijn enthousiast. Dat is wel leuk, want als je buiten speelt dan, kan je, dan word je ook lekker fit. Je ziet de betrokkenheid wel verhogen. Ze zijn actief bezig, ze hoeven niet altijd op een stoeltje te zitten. Dus daardoor pikken ze ook meer dingen op en zijn ze er ook veel meer mee bezig. Volgens deskundigen presteren kinderen beter wanneer ze buitenles krijgen. Door de frisse lucht onthouden kinderen de lesstof beter en ze kunnen zich beter concentreren. Uit onderzoek blijkt dat bijna 90% van de leerkrachten vaker buitenles wil geven. Het weer dan nog: in het zuidoosten, zuiden en midden van het land stevige buien met onweer. In het noordoosten blijft het waarschijnlijk droog. Morgen eerst nog een bui, later droog en wat zon. Het wordt morgen 15 tot 18 graden. Kees Waks bij de AWB. Heel veel files weer vandaag. Erg druk. Zijn we toch al aan het afbouwen nu? We zijn heel langzaam aan het afbouwen, Mark. We beginnen de 500-grens te naderen, de grens van de 500 kilometer. Het is best wel om 6 uur. Er staan nog altijd heel veel file verspreid over de Randstad, maar ook daarbuiten. De problemen zijn vooral de A1, A6. Vanaf Amsterdam naar Amersfoort, bij Muiderberg. Vanaf Watergasmeer sta je op de A1 in de file. En op de A6 zijn problemen bij knooppunt Muidenberg. Op de A2 vanaf Amsterdam naar Den Bos, hou rekening met een half uur vertraging tussen Vinkenveen en Utrecht. Op de A4 vanaf Amsterdam naar Den Haag, nog altijd file rijden tussen Schiphol en het Ringvaardaquaduct. Plus 20 minuten zou ik zeggen daarvoor. De A10 vanaf knooppunt Koenplein naar Watergraafsmeer een file tussen Amsterdam Slotermeer en over Amstel, een half uur vertraging. En de A27 vanaf Almere naar Goorkum, een half uur vertraging tussen Hilversum en het knooppunt Lunetten.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 Vanavond in De Monitor. Mensen met een ernstige verstandelijke beperking die een testament ondertekenen. Wat verwijt u de notaris? Dat ze dit niet had mogen doen. Worden kwetsbare mensen voldoende beschermd tegen financieel misbruik? Als iemand op een goede moment ja knikt, kan de notaris denken, oh hij snapt het. De Monitor om vijf voor half tien bij Caro en Cervé op NPO 2. Dit is de reis van jouw toekomst. Want als er iets toekomst heeft, is het het openbaar vervoer.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 Onder alle omstandigheden. Bestel je bamboe-onderkleding op amigo.com. een vakantie naar het zellamzee Kaprun in Salzburgerland. Ga naar lekkeropzomervakantie.nl. Ontvang nu bij je bestelling tot een jaar lang gratis geermesjes. Bestel op amigo.com. Een avondje uit met vrienden, een sollicitatie, de bruiloft van je zus. Bijzondere momenten vragen om bijzondere aandacht. Wij van Rinsma weten dat als geen ander. Kom naar een van de grootste modezaken van Nederland: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één. Zondag, de absolute kraker in de eredivisie. Pak P.S.V. de schaal uitgerekend tegen de grote rivaal? En wie zitten er nu in! Prachtig! Of is Ajax de baas in Eindhoven? Ja! Nou! Abonneer je nu en kijk zondag naar P.S.V. Ajax. Fox Sports Eredivisie, erbij voor de toppen. Laat je inspireren bij Rinsma Modeplein in Gouda Dijk of shop online 350 modemerken. NPO Radio 1. NOS NTR. Facebook baas Mark Zuckerberg trok al eerder het boetekleed aan over het gerommel met data. We niet genoeg enough and thinking through how people could use these tools to do harm as well. And and that was a huge mistake. It was it was my mistake. Het was mijn fout zegt hij dat er te weinig is nagedacht over hoe gegevens Facebook gebruikers kan worden misbruikt zegt Zuckerberg. Mark Visser Nieuws en Vanavond een hele spannende avond voor hem. Zuckerberg moet dan verschijnen in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar moet hij uitleggen hoe het toch mogelijk is... dat gegevens van misschien wel 87 miljoen Facebook-gebruikers... in handen zijn gekomen van dat Britse databedrijf Cambridge Analytica. Tech-redacteur Nando Castellini bij me. Nando, we horen hem sorry zeggen al hè, daar. Mm -hmm. Wat denk jij? wat gaat hij vanavond nog meer doen dan alleen sorry zeggen? Ja, dat gaat hij natuurlijk als allereerst doen. Uh, om te laten zien dat Facebook echt berouw toont. En hij gaat vervolgens verwijzen naar alle maatregelen... die Facebook afgelopen dagen weken heeft genomen. Om maar te laten zien dat Facebook het echt meent. Uh, en ja, echt het vertrouwen van zijn gebruikers wil terugwinnen. Weten wij al wat de senatoren van Zuckerberg vooral willen weten? Ja, het gaat om 44 senatoren. Dus er wordt een hele lange zit voor Zuckerberg en iedereen die het gaat bekijken. En zij willen uiteraard antwoord op die grote vraag hoe zit het met het vertrouwen en hoe gaat Facebook om, en daarmee Mark Zuckerberg om, met de verantwoordelijkheid die het bedrijf het afgelopen jaar gekregen heeft. Want bedenk je, Facebook bestaat nu uit 2,2 miljard gebruikers, en daar is Zuckerberg in zekere zin eindverantwoordelijk voor. Maar naast het gebeuren met Cambridge Analytica, speelt er nog meer mee. De senatoren gaan de mogelijkheid ook aangrijpen om Zuckerberg vragen te stellen over andere dingen. We hebben het eerder heel veel gehad over de russische inmenging via sociale netwerken rond de presidentsverkiezingen in 2016. Daar wordt hij waarschijnlijk ook op bevraagd om te kijken van, nou ja, hoe ga je nou voorkomen dat hetzelfde gebeurt tijdens de midterms die in november er aankomen. Een ander onderwerp dat waarschijnlijk besproken gaat worden is nepnieuws en hoe Facebook daarmee omgaat. We kennen die, die zittingen hè, met, mm -hmm. met van die tafeltjes... en waar dan die, die, die, die persoon die beklaagde eigenlijk mm -hmm. voor zit. Um, hoe heeft hij zich voorbereid, weet jij dat, die Zuckerberg? Ja, hij um, is waarschijnlijk, dat, althans dat meldt de New York Times... en die zijn vrij goed ingevoerd, de afgelopen dagen weken volop gebriefd. Dus ze hebben hem getraind in hoe hij moet omgaan met bepaalde reacties. Uh, er is een speciale voormalig assistent van uh, president Bush... aan te pas gekomen die hem advies geeft. dus zijn advocaten, consultants, dus een heel legertje van mensen die ervaring heeft met dit soort hoorzittingen... om hem te helpen, dat hij eigenlijk zo goed mogelijk overkomt. En dat komt natuurlijk. Mark Zuckerberg heeft niet een al te best verleden... als het om publieke optredens gaat. Hij kan soms een beetje stotteren, in het verleden heeft hij ook wel eens gezweet. Um, maar ja, hij is nu de topman van dat belangrijke bedrijf... dus hij moet goed overkomen. Dus er hangt heel veel van die zitting af. Dus wordt hij goed voorbereid. Wat denk je dat dat gaat lukken? Hoe schat je het in? Is, is er wel, wel iets van een verandering? Want jij zegt, uh, mm -hmm. we kennen hem dat hij dat niet zo goed doet. We zagen het ook in die film eigenlijk, de Social Network... He, door een beetje echt een nerd, mag, mm -hmm. he, mag ik toch wel zeggen... dat hij dat vandaag dan moet laten zien dat het, dat, dat het beter gaat? Dat moet hij zeker laten zien. En iedereen verwacht het ook van hem. Hè? Want die, die film is natuurlijk een beetje gedramatiseerd... maar het komt wel op neer dat hij uh, in, in, ja, in feite een nerd is... en het altijd zal blijven. En dus ook als een nerd denkt. En hij moet nu in feite als een politicus gaan denken. En als de politicus antwoord geven op vragen... dus niet te veel wijsneuzerig zijn... niet te veel op de feiten wijzen... maar proberen vooral in te leven in de vragen van de senatoren... en daar. Ja, een goed antwoord op formuleert. Dat wordt best wel spannend, ook voor hem, denk ik. Naar Washington dan, naar correspondent Arjen van der Horst. Arjen, wat kan de mogelijke uitkomst zijn van deze hoorzitting? De uitkomst kan zijn meer regulering, meer wetten. Zuckerberg zegt zelf dat hij open staat voor regulering... die meer transparantie biedt. Hè. Die bijvoorbeeld laat zien wat adverteerders doen... met de data van gebruikers van Facebook. Maar de vraag is, is dit wel genoeg voor het congres. Nou, traditioneel zijn ze in Amerika altijd een stuk terughoudender geweest... met het opleggen van regels op bedrijven. Zeker in vergelijking met Europa... In het geval van Space, Facebook speelt ook het eerste amendement een grote rol. Hè? Het recht op de vrijheid van meningsuiting is sterk verankerd in de Amerikaanse wet. Veel sterker dan in de meeste Amerika eh, Europese landen. Maar ook hier zie je nu een kentering. En in het Amerikaanse congres wordt nu wel gesproken over strengere regulering. Regels die veel verder gaan dan, dan waar Facebook nu, Facebook nu voor open staat. Zo wordt bijvoorbeeld gesproken over wetgeving... die de verzameling van data door sociale media aan banden uh, gaat leggen. Ja, en dat zou natuurlijk het verdienmodel van Facebook in de kern raken. En daar komt dan Facebook zelfs, zelfs het grote Facebook, niet onderuit? Nee, maar dat gaan ze wel proberen. En wat Zuckerberg nu lijkt te doen, is dat hij de vlucht naar voren kiest. Hij zegt nu heel nadrukkelijk dat hij open staat voor regulering. Uh, dit is een man die nog niet, die nog niet zo lang geleden uit ja, radicale evangelie predikte dat de overheid helemaal geen regels moet opleggen aan het internet. Hij maakt nu een draai, maar dat doet hij wel uit eigen belang. En dat doet me heel erg denken uh, aan tactieken die uh, de wapenlobby hier wel eens toepast. Je, je zag dat uh, vorig jaar, na nou, die hele de grote schietpartij in mm -hmm. Las Vegas. Toen kwam er een discussie op gang om zogeheten bamstok's te verbieden. De wapenlobby NRA, de machtige wapenlobby, zei meteen toen dat ze open stonden voor een aanpassing van de regels, dat ze daarover mee, over, uh, wilden meepraten. Maar vervolgens, door heel slim lobbywerk, wisten ze die wetgeving in de kiem te smoren en gebeurde uiteindelijk helemaal niets in het congres. Zuckerberg lijkt nu hetzelfde te doen. Hij maakt een gebaar naar de Amerikaanse politiek, wil meepraten over nieuwe regels, maar dat zal hij uiteindelijk vooral doen om de schade zoveel mogelijk te beperken voor Facebook, want wat, wat, wat Zuckerberg uit, uh, uiteindelijk wil natuurlijk, is zo min mogelijk regels. Nog even terug naar, naar jou, eh, Nando. Hoe kunnen we vanavond deze hoorzitting volgen hier vanuit Nederland? Uh, we gaan het op nws.nl streamen. We ah. gaan ook een live blog bijhouden, uh, waarin uh, ik samen met Joost is, ons andere directeur ook probeer wat duiding te geven. En uiteraard via Twitter en via Facebook kun je het ook volgen. En Anno dankjewel. En natuurlijk ook onze correspondent in Washington, Arjen van der Horst. Verkeersinformatie, Kees Caseworks. Het gaat hard nu. We zijn uh, de 500 kilometer ruim gepasseerd, dus uh, een kilometer of 390 nog over. Uh, problemen de A2 Amsterdam den Bos. Zo'n 20 minuten vertraging tussen Breukelen en Utrecht. De A9, ook maar richting Amstelveen. Nee, ook maar richting Dieben moet dat zijn. Er staat tussen Aalsmeer en de Afrit AMC ruim 9 kilometer met ruim een half uur vertraging. En de A27, vanaf Almere naar Utrecht, die staat vol tussen Hilversum en Lunetten. Ruim 9 kilometer. Lof en hoon voor het referendum en de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. De oppositie in de Tweede Kamer wisselt waardering en kritiek af... in het debat over het referendum. Voor de regeringspartijen ligt het wat makkelijker. De wet moet er komen. De veranderingen die het kabinet heeft voorgesteld... zijn voor hen voldoende. In Den Haag politiek verslaggever Hans-Andrien Gahans... vinden die oppositiepartijen het ook moeilijk... om hun standpunt te bepalen. Ja, ze hinken een beetje op twee gedachten. Ze vinden aan de ene kant, nou, het laatste referendum... dat is echt een succes. Dat ging eindelijk eens over een onderwerp... waar mensen zich een mening over konden vormen. En dat deed er dan ook toe. Veel mensen hebben er ook aan meegedaan. Dus waarom zegt het kabinet nu al van tevoren... Uh, wij gaan de wet op het referendum afschaffen? En het tweede punt is dat uh, als je ziet wat er door het kabinet... nu met die wet op de inlichtingendiensten wordt gedaan... ze hebben dan gezegd, van: wij luisteren naar de meerderheid die zegt van we moeten niet doorgaan op deze manier met die wet. Er schijnen wat aanpassingen aan te komen. Maar daarvan zegt de oppositie dan weer van dat is veel te weinig. Dat is een beetje, ja, cosmetisch gedoe. Uh, ik heb een samenvatting gemaakt van de geluiden in de Kamer. Luister maar eens wat in ieder geval die oppositiepartijen ervan vinden. Het referendum is een succes. Voorzitter, ik zeg halleluja. En het kabinet heeft in tegenstelling tot eerder berichten... die uitslag serieus genomen en een aantal wijzigingsvoorstellen doorgezet... Uh, ik zeg halleluja, want het referendum maakt steeds meer bekeerlingen. Het referendum als instrument wordt steeds populairder. Maar we vinden het vooral jammer dat voordat een evaluatie van het referendum heeft plaatsgevonden... want het werkt namelijk, het kabinet al besloten heeft het instrument van het referendum in te trekken. Ik vraag de minister, kan zij ons vertellen welk artikel van die wet... of welke letter van die wet, of welke komma van die wet... ze voor die tijd aan de wet wil gaan veranderen. Ik vrees, voorzitter, dat de waarheid is helemaal niets. Cosmetische aanpassingen, oude wijn in nieuwe zakken, een gebrek aan lef. Ik heb mijn best gedaan ergens enige positieve duiding van experts te vinden... maar niemand is echt enthousiast. Voorzitter, ik zeg halleluja. Ja, is het dan lastig voor de regeringspartijen... om, om met een goede reactie te komen op deze kritiek? Nou, voor hen uh, ligt het een stuk uh, eenvoudiger. Want uh, A, hebben ze al besloten van... dit zou eigenlijk het laatste referendum moeten zijn... over die uh, WIF, de Wet op de Inlichting en Veiligheidsdiensten. Het tweede is uh, dat ze zeggen van... in die wet, die moet er ook komen. En dat vinden alle coalitiepartijen. Uh, dus uh, luister maar even naar hoe het CDA hun standpunt verwoordde. De algemene inlichtingen en veiligheidsdiensten en de militaire inlichtingen en veiligheidsdiensten moeten wat het CDA betreft op de kortst mogelijke termijn aan de slag kunnen met de bevoegdheden om dreigingen, ook digitaal, voor onze nationale veiligheid en de belangen van onze krijgsmacht macht het hoofd te kunnen bieden. En vandaar dat de wet een noodzaak is. Anders het CDA, die eigenlijk wel sprak namens alle regeringspartijen. Dat debat dat is nog bezig. En de, de coalitiepartijen die zitten helemaal aan het eind van het debat. Alsof ze erop hoopten van, nou misschien vergeten ze ons aan het eind van het debat en hoeven we niet aan dit debat mee te doen. En de allerlaatste, dat is de partij die het meest onder vuur ligt. En dat is D66. En die, ja, die schreef zich pas een uurtje voor aanvang van het debat nog in. Het geeft misschien aan hoeveel zin ze hebben in dit debat. Hans-André, ga. Dankjewel. Mark Visser. News ⁇ Co. Afgelopen zondag won de Hongaarse premier Victor Orbán de parlementsverkiezingen. Hij kan beginnen aan zijn derde termijn. Voor de critici van Orbán's beleid zijn het zware tijden, omdat de vrijheid van meningsuiting steeds meer wordt ingeperkt. Dat merkt ook een collega van een van onze vaste gasten, onderzoeksjournalist Erik Smit. Ja. Welkom hier. Hoi. Over wie hebben we wie hebben het? Dan hebben we het over Akos Maroy. En hij is oprichter van het uh, Hongaarse platform... voor uh, radicaal onafhankelijke journalistiek. Uh, Atlas Zoo heet dat. En dat staat voor uh, transparantie. Een soort follow the money waar we jou van kennen? Ja, nou ja inderdaad. Ze lijken daar uh, veel op. Want ze, ze onderzoeken ook veel naar het geldstromen. We, dat speelt daar natuurlijk. Uh, met name de corruptie uh, die, die eigenlijk gevoed wordt met uh, Europees geld. Uh, en waarmee de, de, de getrouwen van... Uh, Orban, de oligarchen eigenlijk hun welvaart vergaren. In hoeverre kunnen ze hun werk doen? Nou, dat begon al met. Uh, lastig. Dat begon eigenlijk al met de oprichting van het, uh, van het platform in 2011. En uh, ik leerde ACORS overigens kennen een, een, een paar jaar geleden. bij een internationale uitwisseling van, uh, van, van, van, van journalisten. in Helsinki voor het eerst. En uh, toen kwamen we al met elkaar in gesprek. En uh, nou, toen vertelde hij me al over de op oprichting. hoe, dat, hoe dat, waar dat gepaard ging eigenlijk al met de arrestatie van de partner. waarmee hij uh, het, het bedrijf oprichtte, of het platform. Die werd al meteen de cel ingegooid. En die moest, die had een kritisch stuk geschreven. Wat ook natuurlijk over corruptie ging. Uh, en uh, werd, uh, werd hem ja, gedwongen om zijn bronnen los te laten. Nou, Dat deed hij natuurlijk niet. En toen zijn zij onmiddellijk met een uh, advocaat in zee gegaan. En die is ook uiteindelijk uh, partner in, in, uh, in Atlas Joe geworden. Uh, want dat bleek onontbeerlijk. In de, in de vele uh, tegenstand die zij daar uh, voortdurend ondervinden van het regime. En die advocaat dat helpt dan wel voor als je naar de rechter moet? De, de, de, hoe, de, daar Wordt natuurlijk ook heel veel over gezegd, de rechtspraak in. Hoe ja, nou ja, dat is het tweede. Dat is natuurlijk uh, het, het, het overwicht natuurlijk van Orbán in, in het kabinet dat kabinet uh, van 2010 en nu uh, ja, gaat hij dus volgende regeerperiode beginnen. Uh, dat, dat, kan er, dat zorgt ervoor dat hij wetten naar zijn hand weet te zetten en, uh, en er steeds meer beperking wordt opgelegd ook aan, aan de vrije pers. En daarnaast is het natuurlijk ook nog eens een keer zo dat uh, heel veel pers ook in zijn handen vallen of in handen van zijn getrouwen. Hè? Dat is dan, hmm. zijn dat dan weer die, uh, diezelfde. Oligarchen die doorgevoed uh, worden door uh, het uh, EU-geld, wat zij op corrupte wijze in handen weten te krijgen. Ja, maar hoe wijdverbreid is die corruptie? Inderdaad, ook met geld gewoon van de Europese Unie? Nou, zeer wijdverbreid. Het gaat om, echt om, voornamelijk ook om, om, om die aanbestedingen voor, uh, voor infrastructurele projecten, snelwegen, bruggen enzovoort. Maar het gebeurt zelfs ook met stadions. En, uh, nou, een van de personen die daar heel veel van uh, profiteert, dat is uh, uh, uh, Lorink Metjabos. Uh, dat is de voormalige loodgieter uit het dorp uh, van, uh, ja. uh, van van Orbán. Uh, ja, je, je kunt je opwerken. Ja, ja nou, nee, dat, nee, dat is natuurlijk. goed. Dat is de kant van de, ja. Het land van alle mogelijkheden, inderdaad, <laughs> Hongarije, ja, zou ik kunnen zeggen. Van loodgieter tot miljardair. Nou, dat heeft deze man uh, zo'n beetje uh, gedaan. Nou ja, miljardair is hij nog net niet. Maar uh, hij heeft in ieder geval vanaf 2010, toen hij nog maar één bedrijf had, inmiddels uh, uh, meer dan 121 bedrijven. Maar uh, en, en die zitten voornamelijk heeft, inderdaad. In, in de bouw en alles. Ja. En, en, en dat, uh, ja, dat wordt dan gegund. Hè. Dat worden ze opdrachten die komen dan vanuit de overheid. En die overheid tapt dat geld weer af van de, de EU. En, en uh, de hoge prijzen. En dat is ook waarop het platform hun onderzoek doet. Uh, dat vergelijkt ze natuurlijk met, hele, met, met aanbestedingen elders. Uh, ja Die liggen daar 30, 40 procent hoger van wat uh, elders een stuk snelweg zou kosten. Of een, of een brug Zoveel enzovoort. Van, ja. En dat is zeg maar de prijs van corruptie. En de EU kan tot nu toe toch nog vrij weinig doen. Ik bedoel, Oorman is weer herkozen. Uh, en ja. dat, dat subsidiegeld, dat, dat stroomt er nog steeds naartoe dat stroomt er inderdaad nog steeds naartoe. Nou, daar zouden ze echt nog wel wat aan kunnen doen. Maar het is een om... Uh, um, um, uh, nou, we zien het natuurlijk ook in Polen. Uh, en dat, dat speelt ja. natuurlijk hier ook mee. Maar daar horen uh, we Timmermans ook echt al. He? Die is daar flink mee bezig dan als eurocommissaris. Ja, en, en, en die twee landen die samen die, uh, Hongarije en Polen hebben en we binnen die EU, uh, ja, kunnen elkaar natuurlijk uh, ja, dat vetorecht ja, hè, dat, ja. ervoor zorgen dat heel veel uh, ja, stringente maatregelen niet worden opgelegd. En zij kunnen heel veel uh, ellende in Brussel gaan uh, veroorzaken. En, en uh, ik voorzie ook wel dat dat gaat gebeuren. Waarmee eigenlijk uh, deze twee landen. Die uh, in essentie eigenlijk. Ook uh, ja, uh, inmiddels waarden omarmen die natuurlijk uh, diametraal staan tegenover de waarden die, die wij uh, in Europa natuurlijk de laatste decennia hebben leren omarmen. Hè. Vrijheid, Goed. democratie, daar is natuurlijk waar de hele EU op is ge gebouwd. Uh, dat is natuurlijk een hele vreemde gewaarwording. En daarmee gepaardgaand binnen Hongarije natuurlijk is die, die onvrijheid, steeds grotere onvrijheid van, uh, van de pers. En dat, heeft, dat staat natuurlijk nauw in samenhang natuurlijk met uh, de neergang van die democratie al daar. En, en de bevolking. Een, deel, een groot deel staat dus achter Orbán. Maar niet iedereen. Uh, hoe steunen die die journalisten? De mensen die zelf ook kritisch zijn? Hoe, hoe zit ja, dat? Je merkt wel dat, dat, dat Atlas Show. Dat dat, dat, dat meer aanhang krijgt. Het heeft, maar het is natuurlijk relatief gezien. Nog een, echt een klein platform. Uh, ze krijgen veel aandacht. Omdat ze ook veel uh, hun onderzoeken veel worden ge, ge, ge, geciteerd. En aangehaald worden. Ook wel in andere pers. Uh, maar het is, het, het, ja, het, als, je, als je alles op een, op een rijtje. Zet, dan is de, de teruggang van de vrije pers en, en je ziet het, de kritische pers, uh, um, die is eigenlijk dagelijks waarneembaar. Uh, en dat is een uh, zeer ernstige ontwikkeling. Zijn ze erg bang voor, voor een verbod? Want dat is natuurlijk de, de laatste stap als ze te populair worden of te veel mensen toch opliezen, ja. als in de ogen van de regering. Nou ja, dat, daar zijn ze. Ze zijn natuurlijk zeer bevreesd voor de ontwikkelingen die in, in, in hun eigen land plaatsvinden. En, en, maar wat ik, ja, ze zijn tegelijkertijd ook heel optimistisch, omdat ze merken dat toch heel veel mensen, en steeds meer mensen, zien wat, voor, wat voor problemen er zijn. En, en ze optimistisch zijn over de mogelijkheden om, om, om dat woord te verspreiden over het land. En ik denk ook dat je optimistisch moet blijven om, om, om die strijd daarvoor te zetten. En, uh, en, en uh, daar kunnen we ze eigenlijk alleen maar bij, bij steun door aandacht te vragen voor, uh, voor deze ontwikkelingen die toch binnen onze EU. Onze EU zeg ik daarbij nadrukkelijk uh, plaatsvinden. Onderzoeksjournalist Erik Smit, dankjewel. je komt naar de studie. Ja, Dit was Nieuws Co. Met erin: politie vindt drugsgebruik normaal. Bewoners Wageningen willen Dassenbos behouden. En veel kritiek op het loonplan van het kabinet. We moeten zorgen dat de arbeidsmarkt voor iedereen weer aantrekkelijk is. Heel veel maatregelen die gooi je in een blender. Daar krijg je een cocktail van. En uiteindelijk is de cocktail echt niet te drinken. Sommigen zijn geliefd bij de werkgevers en sommigen bij de werknemers. Een uh, gevarieerde bos waar veel uh, dieren uh, in zitten, gele kwikken, uh, kievieten stenen, oude torenvalk, grote lijsten, groene spekken. Het moet op zich ruimte krijgen om te ontwikkelen. Dat die weg helemaal niet nodig is om het zogenaamde probleem op te lossen. Er zijn natuurlijk altijd allerlei alternatieve plannen al geweest. Dat gaat gebouwd worden. Je ziet dat uh, jongeren heel gezond leven uh, door de week. En in het weekend gaan ze uit hun dak. Als je gebruikt, dan accepteer je ook die gevolgen. Ik I wouldn't characterize the Netherlands as an Arco-state. Straks dit is de dag met Thijs van der Brink. Heel fijne avond nog. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Ook aardbevingsschade in Emmen en Zuid-Laren, allebei in Drenthe, wordt vergoed. De Nam en het departement van minister Wiebes hebben dat beloofd aan Drentse bestuurders. Na aardbeving in dat gebied kwamen ruim 500 schademeldingen binnen. President Trump heeft de geplande reis naar Zuid-Amerika afgezegd vanwege de ontwikkelingen in Syrië. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Trump wil snel kunnen reageren op de vermoedelijke chemische aanval op de stad Douma. Twee broers uit Nijmegen zijn voor een dubbele moord veroordeeld tot 15 en 16 jaar cel. Dat was in 2016 in een café in Nijmegen die dubbele moord. En waarschijnlijk ging de ruzie over een hennepkwekerij. En bij de renovatie van het Binnenhof moeten de gasinstallaties worden vervangen voor duur, door duurzamer alternatieven. De meerderheid van de Tweede Kamer vindt het ongepast dat de cv-ketels en gasfornuizen blijven nu heel Nederland van het gas af moet. En dan is weer, Gerrit Hiemstra. Over het zuiden van het land, de zuidelijke helft van het land, trekt nu een regengebied. Er komt nog meer achteraan. Vanuit Duitsland trekken er vanavond en ook vannacht nieuwe buien over het land. Vooral vanavond kunnen die ook fel zijn met hagel, onweer en windstoten. Het noorden blijft droog. Dat is ook vannacht zo. We krijgen minimumtemperaturen van een graad of 8 in het noorden... tot 12 in het midden en zuiden van het land. Nou, morgenochtend nog steeds wat regen in het zuiden. In de middag trekt dat vooral naar het noorden... Er zijn ook wat opklaringen. De maximumtemperatuur komt uit iets lager dan vandaag, zo'n 14 tot 18 graden. En op de Wadden blijft het uh, temperatuur steken op een graad of 12. Een groot verschil in wind. Uh, op de Wadden staat een oostenwind, windkracht 6. En in het zuiden staat weinig wind uit het zuidoosten, windkracht 2. Na morgen hebben we dan donderdag meest droog weer, 15 tot 20 graden. Vrijdag kans op een bui en weer wat koeler. Maar in het weekend wordt het droog en vrij warm, met temperaturen van een graad of 20. En nu de verkeersinformatie met Kees Kwaks. 250 kilometer file nog. De aanval spitsen op een aantal plaatsen behoorlijk uit. Maar dat is nog niet overal het geval. De A2 Utrecht Amsterdam. Een ongeluk Knoop met Amstel. Fiele vanaf Vinkenveen. Drie rijstrokken zijn dicht. Op de A2 Utrecht aan Bos tussen Eveningen en del 10 kilometer met ruim een kwartier vertraging. De A9 maar richting Diemen. Vooraf dit het AMC een kwartier vertraging. rijden vanaf Batoeverdorp. En op de A58 vanaf Breda naar Eindhoven. Tussen knopen de Baars en oorschot en kwartierverdraging. De file is 4 kilometer lang. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Steeds meer ouders laten het IQ van hun kind testen... om zo een hoger schooladvies af te dwingen, zo berichtte RTL Nieuws gisteravond. Wij hebben echt zoiets van, ons kind moet terechtkomen op de plek die passend is. Maar dat het was echt een gevecht met jou, hè? Ja, dat was echt een gevecht met school. Na kwart voor zeven een gesprek met testpsycholoog Marcel Jansen... en Luc Schuller van CNV Onderwijs over de vraag of zo'n IQ-test wel zo'n goed idee is. Dit is de dag waarop bekend werd dat SGP Albert Dijkgraaf de kamer gaat verlaten... omdat de spanning op zijn huwelijk staat. Onze commentator is vandaag oud-Tweede Kamerlid Joram van Klaveren. Goedenavond, fijn dat je er bent. Ja, goedenavond. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? Uh, nou, Dat uh, Dijkgraaf uh, te prijs is... en meer mensen zouden meer tijd aan hun gezin moeten besteden. Straks horen we jouw het oog. En dit is de dag waarop de VVD eist dat de gemeente Amsterdam... het kraakverbod gaat handhaven... nu uitgeprocedeerde asielzoekers enkele tientallen huurwoningen gekraakt hebben... in het oosten van de stad... Als je net zo uh, agressief naar binnen wilt gaan, ja, sorry, dan gaat het een beetje te ver, vind ik. Ik heb de politie inmiddels ook gebeld, ja. dus uh, we gaan wachten op de politie wel. Ja. Wat is er aan de hand in Amsterdam? Moet kraken gedoogd worden of juist niet? Meepraten op Twitter kan, gebruik dan de hashtag DDD. U kunt ook meekijken via de webcam op uh, npoRadio1.nl. Vanuit de hoofdstad zijn bij ons Rutger Groot-Wassink. Hij is voorzitter van de GroenLinks-fractie ter plaatse en dat is nu de grootste partij in Amsterdam. Goedenavond, meneer Groot-Wassink. Goedenavond. En Marianne Poot, fractievoorzitter van de VVD, ook in Amsterdam. Ook u hartelijk welkom. Goedenavond. Even nog wat feiten. Uitgeprocedeerde derde hebben in Amsterdam Oost dus sinds paas enkele tientallen huurwoningen gekraakt. Woningcorporatie Imeren wilde woning Slopen voor nieuwbouw en heeft er tegelijkertijd studenten mm. in ondergebracht. Maar de asielzoekers namen hun intrek in twintig leegstaande panden. Nou, de, de gemeenteraad komt uh, donderdag met spoed bijeen over de kwestie. En ook de Tweede Kamer gaat erover praten, werd vandaag bekend. Meneer ik, u heeft wel begrip uh, voor de kraakactie van uh, We Are Here. Want zo heet die club Asielzoekers, heb ik begrepen. Hè? Nou, laat ik eerst even één ding recht zetten. U heeft het nadrukkelijk over uitgeprocedeerde. Volgens mij klopt dat niet helemaal. Wat we zien is dat er in Amsterdam een uh, groep mensen is... waarvan sommigen uh, inderdaad uh, uitgeprocedeerd zijn. Anderen zijn papierloos. Anderen zijn nog in procedure. Uh, en sommige van uh, de We Are Here groep... Uh, want dit is een uh, al wat langer bestaande groep... Uh, daar hebben de afgelopen jaren toch honderd uh, mensen... alsnog een verblijfsvergunning van uh, gekregen. Uh, dus dat, dat is niet... een Okay. Eenduid, nee, maar het is niet wel belangrijk, want het is niet zo'n eenduidige groep... als dat soms gesuggereerd nee, wordt. Nee, precies. Dat punt heeft u gemaakt. Heeft u begrip voor de kraakactie? Nou, ik heb uh, één week voor de gemeenteraadsverkiezingen... een motie ingediend samen met mijn D66-collega's... Eigenlijk die tot doel had nieuwe kraken te voorkomen. Want wat we zien dat de, deze groep al dan niet in uh, verschillende samenstellingen... verschillende panden heeft gekraakt in deze stad. Dat is ook geen nieuw fenomeen. Dat gebeurt al jaren. Hmm. En ik wilde dat juist voorkomen. En volgens mij laat ook deze... Kraak vooral zien dat er een structurele oplossing nodig is. Die je dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan 24-uursopvang. Ja, maar heeft u begrip voor deze kraakactie? Um, nou... Ik vond het niet zo hele moeilijke vraag. Nou, nee, er komen maar... nog veel moeilijker. Oh, nou, daar ben ik allemaal niet zo bang voor, hoor. <laughs> uh, nee, nee, maar volgens mij laat het vooral zien dat er een structurele oplossing nodig is. En uh, kijk, kraken mag niet. Uh, maar we hebben in Amsterdam ook de regel, uh, die we al jaren hanteren... dat we ook niet ontruimen voor leegstand. Uh, en ik weet dat deze groep kan verder niet zo, uh, niet zo gek veel kanten meer op Nee, geen begrip. U snapt het wel. Ja. Oké, okay, we zijn er mooi. Maar Poot, wat vindt u mm -hmm. van de kraakactie? Nou, mijn antwoord is wat, uh, wat simpeler. Ik, ik heb hier uh, geen begrip voor. Uh, wij protesteren als VVD in Amsterdam echt al jaren tegen het, uh, het gedogen van, uh, van kraken. En u moet zich voorstellen dat er nu een uh, groep, uh, en ik geloof de heer Groot wel hoor, maar toch voor het overgrote gedeelte uitgeprocedeerde asielzoekers, acht wegen gratis in een woning kunnen zitten. Kraken is al verboden. Uh, gratis in een woning zitten. Terwijl er ook mensen zijn die 18 jaar... Uh, of misschien zelfs nog wel langer... op een wachtlijst staan voor een sociale woning. Ja, ik, ik, vind dit gewoon, um, uh, ik vind dit gewoon echt niet goed. En heb hier ook echt absoluut geen begrip voor. En al helemaal niet. Omdat voor deze mensen, de meeste uitgeprocedeerd... er is gewoon opvang voor deze mensen. Als je in een procedure zit is er opvang. Ja. Heb je een status... krijg ja, je een dat woning toegewezen. Dat het zo makkelijk is. Ben je uitgeprocedeerd? Ja, dan kan je gewoon naar het uh, vertrekcentrum. Uh, en ook daar krijg je dan onderdak. En, en ik denk ook dat we ook reëel moeten zijn... dat voor deze mensen hoe vervelend dat misschien ook is... hun toekomst niet in Nederland ligt. Ja, en dus, zegt u, zijn er andere plekken en hoeven ze dus hier niet uh, te zijn... en hoeven ja. ze zeker niet te kraken. Even nog over de situatie in de wijk. Hoe is de situatie in de wijk op het moment? Meneer groot weet u het? Hoe het ja, is? dat is volgens mij is er een uh, wat wisselend beeld. Er zijn mensen die daar inderdaad uh, uh, uh, wel aanstoot aan nemen... En, wat onge en ongelukkig mee zijn. En ook bang zijn dat als ze even boodschappen gaan doen... dat ze terugkomen uh, dat het huis gekraakt is, las ik? Uh, uh, de, ik, heb, ik heb inderdaad daar uh, één verhaal van gehoord. Maar er zijn even, dat is wel naar, ik, toch? Nee, natuurlijk is dat naar... En er zijn evenzeer uh, ook andere verhalen van mensen die daar wonen die zeggen dat ze daar uh, geen moeite mee hebben. Het was ook een buurtfeest zaterdag was heel ja, gezellig, ja, ik? Ja, ik, ik was daar overigens niet hoor. Maar uh, ik begreep dat het inderdaad heel gezellig was. Kijk, en we moeten ook wel ons realiseren dat deze woningen, wat mevrouw Poot zegt, hè, er zijn andere mensen die wachten op een woning. Deze ja. woningen staan op de nominatie om gesloopt te worden. Daar gaan die uh, mensen van die 18-jarige wachtlijst niet in. Nee, die gaan nee. daar in elk geval niet in. En het, maar alternatief, wel is, nee, maar het alternatief is, uh, uh, wat mevrouw Poot zegt, ze mogen acht weken gaten wonen. Kijk, het alternatief is dat ze op straat verblijven. Uh, en wij hebben in Amsterdam altijd met elkaar, ook met mevrouw Poot, afgesproken dat in Amsterdam geen, niemand op straat hoeft te slapen, niemand onder een brug hoeft te slapen. Maar is dat een keuze van hen zelf of is dat een gevolg van de politiek van de stad of van nee, dit is de naam? Nee, wat we hier zien is natuurlijk dat dat falend dat rijksbeleid op het bordje van steden terechtkomt, omdat de, de, de, de procedure zeker niet sluitend is, want er zijn ook mensen die dan inderdaad uitgeprocedeerd zijn, maar van het land van herkomst zegt dat ze niet Terug mogen, omdat het land van herkomst bijvoorbeeld niet erkent... dat zij mm -hmm. uh, uh, burger van dat land zijn. Dus de, de problematiek is echt niet zo simpel. Maar mevrouw Pootsijn, een heel groot u... deel van deze mensen... kunnen gewoon naar een plek waar ze opvang krijgen. Nee, maar, ja, wat, nou, ik wilde dat ook nou, even zeggen ja. tegen de heer -Wassing, Want nou, Ik, ik wil zeggen, u moet wel het hele verhaal vertellen. Nou, dat doe ik hoor. Want, um, kijk, natuurlijk, hè, het, het klopt. Er zijn mensen die hebben geen papieren. Er zijn mensen van wie het land van herkomst zegt... goh, ik wil je niet terug... Maar dan heeft Nederland, en in die zin is het echt goed geregeld... de mogelijkheid om bij de dienst terugkeer en vertrek... een aanvraag te doen voor een zogenaamde buitenschuldverklaring. Dus dat betekent dat de dienst terugkeer en vertrek je gaat helpen... Met terugkeer moet je wel voor openstaan. En dat is natuurlijk het grote probleem. Heel veel mensen staan er niet voor open. En dus gaan ze niet naar die dienst toe. En gaan zij niet naar die dienst toe. En ja, dan ja, maar, houdt het natuurlijk op een, ja, maar, een gegeven moment ja, maar, wel een beetje ja, maar op. Ja, maar mevrouw Poot, hè, even, Wij zullen anders beoordelen hoe dat nou... Uh, uh, hè, of je nou wel of niet naar die dienst moet gaan. Dus misschien dat wij daar wel anders hmm. naar kijken. Maar als we met elkaar vast... Vindt u ook, meneer de gastvassing, dat je niet naar die dienst hoeft... Als je helemaal uh, uitgekroosteerd nou, bent? Nou, wat ik in ieder geval zie, is dat er ook heel veel mensen zijn... Die later alsnog een uh, uh, verblijf vergunning krijgen... Ik zie in ieder geval dat een voorwaarde van meewerken aan terugkeer in de praktijk ertoe leidt dat mensen niet uh, uh, naar uh, de dienst, dat zij zich niet melden bij de drie, dienst terugkeer. En dat het dus de facto mm. betekent dat die mensen door onze stad zwerven. Uh, en dan is de vraag wat je dan moet doen. En we hebben in Amsterdam altijd afgesproken dat dan de humanitaire ondergrens is: een bedbad en broodvoorziening, heb ja, wordt, wordt ik altijd gesteund. Uh, uh, maar voor sommige mensen is die bedbad en broodvoorziening ook geen passende oplossing. Okay. Uh, en denk ik dus dus dat we naar veel structurelere 24-uursopvang toe moeten. Uh, want, ook, want ik snap mevrouw Poot wel, die zegt... sommige mensen moeten terug... Ik ben dat zelfs ook nog wel met haar eens. Maar voordat mensen er mentaal aan toe zijn... dat ze überhaupt kunnen overwegen om terug te gaan... hebben mensen heel vaak uh, rust nodig ja, en okay. een stabiele situatie. Nee, maar deze mensen zijn u, u nu zit bezig samen, met overleven. U zit samen in de ik studio in Amsterdam. Ik in. nog even nee, terug nee, nee, naar... Mag zo meteen, ik, ik wil even iets anders doen. Namelijk, u zit samen in de studio in Amsterdam. Hier in de studio uh, in Hilversum zit Joram van Klaveren. Die hangt al een tijdje tegen het plafond. Joram, wat is er aan de hand? <laughs> ja, ik, ik uh, sta er echt van te kijken. Die situatie in Amsterdam is natuurlijk uh, verschrikkelijk te noemen. En het verhaal van GroenLinks, nou dat zal niemand verbazen, staat al heel erg ver van me af. Want we <lacht> hebben het hier gewoon grotendeels over illegale, deze mensen die zijn uitgeprocedeerd. En die kunnen inderdaad, zoals de VVD net aangaf, gewoon opvang krijgen. Iedereen in Nederland kan opvang krijgen. Dus misschien niet op de plek waar ze dat willen. Uh, en het vervolgtraject zal ze misschien niet aanstaan. Alleen, dat kan. Je hoeft helemaal niet op straat te slapen. Maar daarnaast is het natuurlijk ook wel een beetje cru... om de VVD nu heel hard te horen op te treden. Terwijl de burgemeester die daar op dit moment zit... Joost VVD van VVD aard, is van ja. En die is verantwoordelijk voor veiligheid. En die, en die en zegt, laten we het even acht weken aanzien. Hè? Daarom. Dus ik zou zeggen, grijp hard in. Doe dat goed. Alleen uh, aan de andere kant, ja, als je kijkt naar de uitslag van de verkiezingen... Ja, dan is dit wat Amsterdam ja, graag Poot. Ik zou dat graag willen. Maar het is zo dat uh, de meerderheid van de gemeente... En, en laten we eerlijk zijn, mogelijk gemaakt door uh, D66... heeft het college en daarmee de burgemeester ook opgedragen om terughoudend te zijn. En dat is natuurlijk ook precies de reden... waarom dit soort dingen nu gebeuren. Waaronder in de tijd tussen de laatste raadsvergadering... en eigenlijk een beetje dit inter, interbellum... In het, uh, bij het formeren van een nieuw college... Uh, nu alweer zoveel panden ja, gekraakt gewoon, zijn. Dit is gewoon niet dus, waar. Dat dus, uh, ik, zou okay, ik ga even naar meneer Grootwassing Want die zegt dat het niet uh, waar, uh, waar ja, is wat mevrouw Poot zegt. Als het vrouw vrouw een, zegt. een opdracht is van het merendeel van meneer de gemeente. Meneer Grootwassing niet zoveel. Meneer Grootwassing Nee, ja, kijk, wij hebben juist een motie ingediend... om te voorkomen dat er opnieuw gekraakt zou worden. Dat is dan mislukt. Uh, uh, is nee, maar, Zeker. Ja. Uh, en er is aangifte van gedaan, wat ook hoort. En ik vind het... Ik, het is gewoon niet waar dat mevrouw Poot zegt... dat, dat het aan onze verantwoordelijkheid zou zijn... Uh, of er nu wel of niet ontruimd wordt. Eerlijk gezegd. En daarom verbaast ook wel... mijn pleidooi van u om snelle ontruiming zo... of er ontruimd moet worden... is aan het Openbaar Ministerie. Dat is niet aan politici. Het Openbaar Ministerie heeft gezegd... er is op dit moment ja. geen acute reden... Uh, uh, om te ontruimen. Ja. Het is aan het Openbaar Ministerie... en aan de burgemeester. Ik heb vertrouwen in beide dat zij doen wat zij goed achten. Uh, dus als u uh, uh, wat wil... dan zult u zich echt bij de burgemeester... of bij het Openbaar Ministerie moeten melden. En ik wil u dan wel meegeven... laten we als politici alsjeblieft... een beetje terughoudend zijn... Uh, in het Openbaar Ministerie Sorry. allerlei opdrachten te geven. Oké. Okay. Nou, mevrouw Poot, mevrouw mevrouw even, even, even, even, mevrouw mevrouw even over uw burgemeester. Kunt u niet tegen hem zeggen van grijpenzin? Nou ja, kijk, het is precies het punt... wat de uh, heer groot wassing maakt over uh, de uitspraak van het, uh, de officier van justitie... Het officier van justitie zegt... er is geen uh, dwingende reden tot ontruiming... Uh, omdat er geen uh, gevaar is voor de openbare orde en veiligheid. Maar om heel eerlijk te zijn... ik, ik ben ondertussen hier uh, drie keer geweest op deze locatie. Ja, ik vraag keer u naar... uw opvatting over het gedrag van de burgemeester. Nou, dat, is, dat, dat is precies wat we dus donderdag gaan bespreken. Hè. Dus daarom wilde ik u ook gaan vertellen... dat ah, ik denk dat er wel een probleem is... met de openbare orde en veiligheid. Hè. De, de, de, de eerste keer... Uh, was ik er, er werd er een kraak onder onze neus zo ongeveer gedaan. Mm -hmm. De tweede keer was ik er, werd het werken van een filmploeg ons zo ongeveer onmogelijk gemaakt. En de derde keer dat ik er was, gaven buurtbewoners mij aan. Ja, ik praat eigenlijk liever niet meer met de pers, want dat, dat hebben, daar hebben de krakers ons toch wat voor gewaarschuwd. Dus, dus als je op zo'n manier. plus de verhalen over, goh, okay. ik ga maar niet naar mijn werk, want straks wordt mijn woning gekraakt. Als je dit soort signalen krijgt, dan denk ik dat we echt nog een keertje goed met elkaar ja. moeten spreken. Of niet toch gewoon een dwingende reden vanuit openbare orde en veiligheid is. En gaat, dat gaan we ook doen. Donderdag. U gaat donderdag tegen de burgemeester zeggen: grijp in. Exact. Ja, oké. Okay. Het is pas het begin, hè, Want er komt een uh, links college waar u vermoedelijk niet in zit. Het worden vier zware <lacht> jaren voor u, mevrouw Poot. Nou ja, als, kijk, als, als dit een voorbode is van wat het nieuwe college gaat, gaat worden, college ja, dan, dan juist hou ik wel mijn hart willen. vast wij zouden juist een structurele oplossing willen met 24 uur opvang met naast een bedpad en brood ook begeleiding. Ja, maar wanneer grootwassing moet dus niet weten... wat een aanzuigende werking dat gaat hebben als ja, iedereen ik weet niet. Maar dat mevrouw je in Potsch. Amsterdam oh, even niet door elkaar, opvang kan Potsch. krijgen met nou ja kijk ik zei je moet dus weten wat voor aanzuigende werking dat gaat krijgen hè. ook onze welel burgemeester van der Laan zei joh die rode lijn moet je nooit overgaan met het. Iedereen in heel Nederland en in Europa komt naar Amsterdam. Ja, maar dat is dus niet waar. Dat Want moeten we hebben we dus op niet dit willen. moment 24 uur opvang. Bijvoorbeeld in Utrecht. Bijvoorbeeld in Groningen. En helemaal niet half Europa komt naar Utrecht en Groningen. En u doet altijd alsof dat uh, uh, in Amsterdam dan wel zou gebeuren. Ik geloof dat gewoon niet. Okay. Uh, en dus ik ja, denk dat is echt wel zo. Dat, we, uh, dat we... Ik zou het heel erg waarderen als ook de VVD na wil denken. Over een structurele oplossing. Want het kraken van panden is natuurlijk niet een oplossing. Oké, daar zijn we het over eens. Ja. En komen de komende weken zolang de formatie loopt, zal deze situatie dan wel voortduren? Ik ben bang van wel. Ja, Joram, jij gaat niet in Amsterdam wonen, denk ik, hè, nu? Ik ben blij dat ik er weg ben. En ik, uh, Als het zo blijft, dan uh, denk ik dat ik ook nooit meer terug ga. Nooit gaan. meer? <laughs> nee, nee, nee. Meneer was nou ik steek de vlag uit. Dank voor dit moment. <laughs> Graag gedaan. Dit is de dag waarop verkenner Hans Wiegel bekendmaakte... welke vier Haagse partijen gaan onderhandelen voor een nieuw college daar. Nu Groep De Mos, VVD, D66 en GroenLinks daar om tafel gaan... werd de VVD-prominent bedankt voor zijn inzet... en kreeg hij een pakket Haagse lekkernijen overhandigd en dat klonk zo. Het is een uh, Haagse hopjes, een Haagse poffer, een Haagse liqueur... en heerlijke Haagse roomboterkoeken zodat u ook in het hoge noorden nog aan deze mooie stad kunt blijven denken. Mag ik dat wel aannemen volgens de regels hier? Ja, nou, op een groep de mos doen we er net zo moeilijk over. Dit was de dag waarop SGP'er Elbert Dijkgraaf bekendmaakt... dat hij de Tweede Kamer gaat verlaten. Kamervoorzitter Ghadidja Ariep las in zijn afscheidsbrief de bijzondere reden voor. Sinds enkele jaren staat er steeds meer spanning op mijn huwelijk. Er is van alle kanten hard gewerkt om dat op te lossen... maar dat is tot op heden niet gelukt... Als gevolg daarvan klopt de balans tussen werk en privé niet meer. Joram Verklaver is hier, u hoorde hem al, hij is onze commentator van vandaag. Nou, je stelling bij het nieuws zei je net al, hè? Albert Dijkgraaf is te prijzen. Hoezo? Zeker, uh, nou ja, omdat ik denk dat veel meer mensen meer aandacht zouden moeten besteden aan hun, uh, aan hun gezin. Ik, ik, ik zat vannacht te denken, stel dat alle Kamerleden die het moeilijk hebben in hun huwelijk, dat die allemaal hetzelfde zouden doen als Dijkgraaf. Nou ja, misschien dat je op een andere manier invulling kan gaan geven aan je kamerlidmaatschap. Uh, er zijn een hele hoop mensen die uh, hebben een tijdelijk appartement in Den Haag en die blijven daar dan. En dat gaat natuurlijk ten koste uiteindelijk van je gezin, want je ziet je vrouw en kinderen niet. Je hebt er zelf gewerkt, dus je weet hoe het gaat daar. Ja, en ik ging uh, elke avond uh, naar huis toe, mede vanwege het feit dat ik uh, graag mijn kinderen naar bed uh, bracht. En uh, ze ook graag uit bed zag komen en ook mijn vrouw uh, graag zou zien. Ja, En is het lastig om daar je privéleven goed te onderhouden met die baan? Ja, het is heel erg moeilijk, omdat het natuurlijk niet stopt. Het gaat eigenlijk 24 uur per dag door. Je hebt debatten die soms tot diep in de nacht duren. Dus het is ook echt een, een, een, ja, een offer eigenlijk wat je brengt. Uh, maar je, je kunt het natuurlijk op zo'n manier vormgeven... dat je gezin er zo min mogelijk onder leidt. Alleen bij kleine fracties, zoals bijvoorbeeld de SGP... drie zetels, Ja, is dat natuurlijk veel moeilijker dan wanneer je bij een grote partij zit... zoals bijvoorbeeld de VVD, waar de posten over veel meer mensen verdeeld kunnen worden. Dus ook de werkdruk. Ja, wordt er relatief veel gescheiden onder Tweede Kamerleden? Heel erg veel, ja. ja. En um, je ziet ook uh, ja, veel relatieproblemen. Misschien eindigt die dan hopelijk niet in een scheiding, maar ja, het legt een enorme druk op het, uh, ja, op het gezin. ja Opmerkelijk ook, het wetenschappelijk bureau van de SGP had gisteren een bijeenkomst met een andere conservatief-christelijke organisatie met het boodschap Geef gezin dezelfde aandacht als het klimaat. Nou weet ik voor jou dat jij niet altijd veel aandacht wil geven aan het klimaat, maar hier was je het wel mee eens? Ja, zeker. Ik denk dat het heel erg belangrijk is. Kijk, het, het, het, het uiteindelijke fundament... en dat klinkt misschien een beetje CDA-achtig... is natuurlijk... Je mag uh, vrij uitspreken. Je mag ja, jezelf schijnt, zijn. <laughs> het schijnt dat, uh, ja, dat, die, die, dat... dat gezin... dat vormt nog steeds de, de hoeksteen van onze samenleving. Op welke manier? Nou ja, het is het meest... Primaire samenlevingsvorm waar, waarin zeker kinderen worden grootgebracht. En als je, dat, uh, ja, als je dat verwaarloost of je steekt daar niet genoeg aandacht en tijd in, dan heeft dat op lange termijn ook consequenties. Ik, ik merk dat ook in de omgeving van mijn eigen kinderen. Ik heb dan een aantal vriendjes en vriendinnetjes in de omgeving van deze kinderen. Die dan ochtends gebracht worden naar de voorschoolse opvang. Ze blijven over op school. En daarna gaan ze naar de naschoolse opvang. En die worden dan uh, opgehaald uh, door papa en mama naar bed gebracht. En de volgende dag is dat hetzelfde. En de een letterlijke quote van een van die kinderen was. Ik zie papa en mama eigenlijk alleen maar als ze me wegbrengen. Ai. Nou, dat is heel verdrietig. Ja, dat is niet de bedoeling. Dus zeg jij, geef meer aandacht aan het gezin zoals Dijkgraaf gaat doen. En dat ja. uh, zouden veel meer mensen moeten doen. Absoluut. Ja. Ja. Ja. Meneer Jansen, u bent eigenaar van de testpsycholoog. We gaan zo ook met ja. u praten over onderwijs. Hoe luistert u naar het betoog van Joram? Oh, ik sta daar iets anders in. Ik ben erg voorstander van voor na schoolse want waarom? Ik denk dat het heel veelzijdigheid van, van ontwikkeling ten goede komt. Maar daar komt dan wel bij dat ik natuurlijk ook voorstander ben van veel aandacht voor ouders. Ook oh, voor hun kinderen. Oké, okay, gelukkig, ja. Ja, dus, ja, nou ja, kijk, er zijn talloze onderzoeken natuurlijk geweest. Hè? Ook naar of het nu een positief of een negatief effect heeft. En dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Alleen wat je natuurlijk wel weet, want als je kijkt naar zo'n kinderopvang... dan zie je natuurlijk dat daar meerdere kinderen zitten, soms wel dertig. En dat er twee mensen zitten die die dertig kinderen aandacht moeten geven. En als je dan thuis bent en je bent gewoon bij papa, mama of misschien oma, tante, wat dan ook... dan heb je één op één aandacht, misschien twee of drie met broertjes en zusjes. Dus de intensiviteit van de aandacht voor zo'n kind is natuurlijk vele malen groter... Die uh, schoolse opvang. zeker. En ik denk dat dat Ja, en uh, hij denkt dat het beter is, dat denkt u niet. Nee, ik denk niet dat het. Ja, ik, wat ik net zei, ik denk dat de veelzijdigheid heel erg in het belang is van de ontwikkeling van het kind. Ik zie het ook dat kinderen die uh, niet naar voorschoolse opvang gaan en uh, uh, uh, wat eerder een achterstand oplopen, dat er hele grote groepen zijn die juist baat zouden hebben met. Preschoolse Educatie. Maar, ja, maar het me, gaat voornamelijk om achterstandsgroepen. Hè? Want als ik kijk naar mijn eigen gezin, of bijvoorbeeld naar mezelf. Ik heb ook geen voorschoolse opvang gehad. Ik heb ook netjes gewoon mijn VWO gedaan, universitaire opleiding afgerond. En dat geldt eigenlijk voor bijna mijn hele directe omgeving. Die allemaal geen voorschoolse opvang hebben gehad. Dat ja, kan, kan zijn goed achter... zonder, zeg je. En helaas zijn die groepen erg groot. Die achterstandsgroepen, zegt je. Ja, daar zou je anders zeker. over Ik denk dat de kinderen denken. van de hoogopgeleide ouders. uiteindelijk toch wel beter af zijn. En dat juist die achterstandsgroepen meer aandacht verdienen. Oké, okay. zeer een ander debat. Gaan we een andere keer doen. Dank voor nu. Dit is de dag waarop Nationale Buitenlesdag gevierd werd. Veel kinderen kregen vandaag les in de buitenlucht. De leerlingen van de Stamperiën School uit Wilhelmina Dorp gingen landschap schilderen onder leiding van kunstenaar Lucie de Graaf. Vind jij het leuk om naar buiten te doen? Uh, ja. Is die koud? Nee. En is het leuker dan binnen schilderen? Uh, ja, dat wel. Waarom? Omdat je hier meer buitenlucht hebt en dan kan je ook heel goed het landschap doen. Dit is de dag waarop inwoners van de Gelderse gemeente Lingenwaard leren straatjutten. Deze variant op het al oude strandjutten is bedoeld om het zwerfvuil op te pikken... en gelijk in een zogenaamde jutbak te dumpen. De kinderen hadden gelijk wel door waarom dat belangrijk is. De leerlingen van basisschool De Marang weten waar het allemaal goed voor is. Voor de dieren. Want als ze hun plastic opeten, dan gaan ze dood. Steeds meer ouders vinden dat hun kind een te laag schooladvies krijgt voor de middelbare school. Daarom laten ze hun kind een intelligentietest doen om aan te tonen dat die kinderen meer in hun mars hebben. Is dat een goede ontwikkeling? Gaan we het over hebben met Loek Schuller van Leraar van CNV Onderwijs. Die zegt nee op die vraag. En met Marcel Jansen. U hoorde net al eigenaar van de testpsycholoog. Goedenavond allebei nogmaals. Ja, meneer Jansen, u bent eigenaar van de testpsycholoog. Is er de afgelopen jaren een toename van intelligentietesten? Ik denk in het algemeen wel. Um, uh, sowieso uh, voor een second opinion onderzoek, waar we het in essentie nu over hebben. Een um, second uh, opinion betekent een school geeft een advies over een leerling en ouders zeggen ik wil een second opinion en daarom kom ik bij u in dit geval een uh, extra test doen. Ja, dat ho hoeft niet te zeer te zijn omdat ze een hoger advies willen, maar wel dat ze meer zekerheid wensen of dat er twijfels zijn of vragen zijn en dan noem je dat een uh, ja, second opinion, ja. tweede, een tweede een herrijking eigenlijk. Ja. Ja. Sinds een tijdje is het zo dat niet meer de CITO, maar het schooladvies doorslaggevend is voor naar welk niveau een leerling gaat naar de middelbare school. Heeft dat hiermee te maken? Uh, voorheen was het ook al zo natuurlijk. Er zijn altijd uh, kinderen uh, waar, uh, waar problemen mee zijn... die uh, onvoldoende worden gesignaleerd op de basisschool. Uh, waarbij twijfels zijn. Dat kan, uh, in de meeste gevallen bij ons is dat dan door, uh, door ouders. Maar het kan ook door school of, uh, of in samenwerking tussen ouders en school. Zo maar zijn. Je ziet een toename van het aantal testen. Heeft dat ja. te maken met het feit dat niet die CITO-test... maar het schooladvies doorslaggevend is? Um, mogelijk. D dat is hogere orde. Dat zou ik niet 1, 2, 3 weten. Het zou kunnen dat um, het is natuurlijk zo dat op hogere onderwijsniveaus het uh, niveau van de mensen die de oordelingen doen ook toeneemt. Helaas is het zo dat lager onderwijs de laagst opgeleide mensen hebben. Misschien heeft dat er ook mee te maken. Dat, maar dat is voor mij speculeren. Helaas. Ja. Wat is het precies? Wat test u precies? Uh, er zijn verschillende mogelijkheden. Onderwijsniveau kun je bepalen door een uh, test af te nemen... die puur het onderwijsniveau doet. Zeg maar wat school doet is wat heb je geleerd en weet je dat nog? Met uh, meer vanuit intelligentie kijken kun je gaan kijken... van: goh, uh, op welke manier denk jij... En, en op wel, wat is dan het onderwijsniveau? Dan heb je een test die, die specifiek het onderwijsniveau meet. Of je hebt een brede IQ-test. Een hele andere manier van doen. Daar meet je echt het cognitief denken in praktische toepassingen en in, in taaltoepassingen. En, waar is, en van, meest, waar is het meest vraag naar? Nou, uh, bij ons het laatste. Uh, echt om, omdat we vanuit IQ veel meer kunnen testen. Om maar iets heel vreemds te noemen. Uh, uh, regelmatig de laatste tijd oogproblemen. Hoogproblemen. Omdat je vanuit visuele uh, prestaties in een testsituatie kunt zien... dat het afwijkt van, uh, van bijvoorbeeld de verbale prestaties. En dan blijkt het te maken hebben met de kwaliteit en dan, van de ogen. Ja, dan heeft oh ja. het te maken met visuele waarneming. Ja. Oh ja. U doet dus vaak zo'n second opinion. Wijkt het advies wat u dan vervolgens... Uh, of althans wat je kan baseren op uw advies... wijkt het af van het schooladvies? Ja, bij ons wel heel vaak. Het is natuurlijk zo dat de, bij ons... wij zijn een particuliere organisatie... dus er moet voor betaald worden. Dus mensen staan toch wel vrij zeker. En heel vaak uh, zijn ze dat ze zeggen... we willen toch echt even deze... De, dit onderzoek doen, omdat we echt twijfelen... of omdat ja. we echt iets zien waar, waar we niet achter komen... waar we geen grip op hebben. En dan, ja, dan he, inderdaad blijkt inderdaad heel vaak dat de ouders het wel gelijk hebben. Of, of, of het schooladvies is lager dan de school, kan dat ook? Nou, dat komt veel, zeer veelvuldig voor. Om, wij, ja? om maar één grote groep te noemen, de allochtonen. Uh, dus een migrantenachtergrond, Meertaligheid is, een, is, een belangrijk, is, een, is heel lastig om te meten in een eentalig systeem. Dus dat gaat veelvuldig. Uh, dus een, dan komen de de ouders de bij u en zeggen ze doen nog eens een test. En dan, dan komt daar een lager advies uit dan de school van plan was te geven. We kunnen twee kanten op gaan. Uh, bij een test heb je, is het heel lastig om die meertaligheid goed in kaart te brengen. Uh, dat kan op school soms, soms beter gaan. Maar doorgaans is het andersom. Doorgaans okay. komen, natuurlijk. Uh, als het lager is, ja, dan heeft het ook verder weinig zin ben ja. Mevrouw Schuller, wat vindt u van deze ontwikkeling? Dat ja, steeds meer ouders hun kind laten testen? Uh, zorgelijk. Uh, in die zin dat de leraar is de professional. En de leraar uh, kijkt niet op één moment naar een leerling. Hij heeft het beste voor maar volgt een leerling acht jaar. Dus het is niet één leraar die dat bekijkt... maar er is een leerlingvol systeem met een heel team van mensen... die natuurlijk kijkt uh, wat kan een leerling. En u sloeg het net een beetje plat alsof het alleen maar gaat over... wat heb je de afgelopen acht jaar geleerd. Een docent kijkt natuurlijk ook naar andere aspecten... Uh, en niet alleen naar cognitie, maar ook samenwerking, creativiteit... doorzettingsvermogen, um, houding uh, en gedrag... Um, een docent heeft het beste voor voor een leerling. En het mooie is uh, dat uh, oude betrokkenheid ook bij onze uh, leraren heel erg hoog wordt gewaardeerd. Onlangs hebben we een peiling gehouden dat 90% heel veel waardering heeft voor die oude betrokkenheid. Uh, zorg dat je naast elkaar staat. Mm, yeah. uh, maar ik maak me zorgen erover op het moment dat er een rapportage komt vanuit uw organisatie. Dat het bevordert geen dialoog. En wat het mooie is... Waarom niet? Is, Dan zeggen ouders van, nou, ik ben bij, uh, bij meneer Jansen geweest... en die zegt dat mijn kind wel naar HVWO kan. Dan kan je toch een goede dialoog voeren? Ja, maar het is een um, verkeerde redenering. Want ik hoop dat ouders al eerder met elkaar... Uh, en vooral met de docenten in gesprek zijn... om te kijken en te observeren, wat zie ik, wat zie jij... En uh, dat vind ik het belangrijkste, dat de leraar is de professional... en die kijkt naar meerdere aspecten en heb het daarover. Op het moment dat wij naar een samenleving gaan... waarin ook de professionaliteit van de leraar wordt betwijfeld... en er een soort van bewijslast wordt overgedragen... van ik heb hier een onderzoek wat de IQ hmm. uh, hoger uit laat komen van mijn kind... dus pas het schooladvies even aan, dan vind ik dat een verkeerd uh, startpunt. Begin eerder met elkaar het want, gesprek. Want, want heeft u het idee dat er daardoor meer druk ontstaat op docenten? Ja. Wij hebben laatst natuurlijk een onderzoek gedaan dat ouders überhaupt veel druk uitoefenden op uh, docenten om een schooladvies. Uh bij te stellen. Ja, en dit vaak komt uh, naar boven. En dit komt er nog eens bij. En dit komt er nog eens bij. En het is een verkeerde discussie. Want een dialoog start je niet door bewijslasten over en weer uh, aan te tonen. Maar een dialoog start je om te gaan kijken. Wij hebben allebei, ouders en docent, het beste voor met die leerling. Wat is het daarbij? Ik ben het voornamelijk met u eens, eigenlijk. Wel, eh, helemaal in de lijn van de didactiek en de aanpak eh, van de scholen. Eh, met de uitzondering van dat u eh, suggereert dat wij tegenover leerkrachten staan. Want dat is natuurlijk niet zo. Nee, U het niet, Met gaat... de ouders die met uw rapportje in de hand naar de leerkracht gaan misschien dat wel? Is ook, dat is ook niet vaak zo. Nee, het is vooral dat ouders willen weten... we twijfelen nog, wat is er aan de hand? En, uh, uh, en dat is zeer veelvuldig. Er zijn grote groepen. Het is ook heel lastig voor een leerkracht... met alle goede bedoelingen en het hele team... om die hele klas op alle niveaus... Van hoogbegaafd tot de allerlaagste. op die goed te begeleiden. en om daar het juiste advies bij te geven. U zegt, dus ik twijfel niet aan de professionaliteit. Mis... maar het is gewoon best moeilijk. Zeker. en soms twijfel je. en dan heb je een extra hulp. Ik ga al om uit van grote welwillendheid. en grote uh, uh, positieve benadering. Nou, dat klinkt en, positief en Ja, dat klinkt ook heel positief. alleen vind ik het heel jammer dat dat allemaal zich zo stoelt rondom groep 8. alsof het dan ineens heel erg belangrijk is. en dat daar ook mee nou ja, overgaat. dan wordt de keuze gemaakt. Van... naar welk vervolgonderwijs je gaat. Ja, maar ik denk he, de constatering van meneer net. van meneer Jans heeft ook onderzoek gedaan over oogproblemen. Ik denk van Dat zijn trajecten waar je naast elkaar, ook als ouders, kan staan om die docenten te helpen. Want Zeker. dan moet je gewoon een leerling nou, voor in de klas uh, zitten. Dat zijn andere discussies, vind ik, dan een schooladvies onder deze druk vaak aanpassen. En uh, docenten ervaren op dit moment die druk als groot. En het tweede is dat ze natuurlijk ook zien, dit zijn wel vaak ouders die iets kapitaalkrachtiger zijn om dit te kunnen betalen. Het constantest? Ja, die zijn uh, inderdaad prijzig, helaas. En dat dus wordt soms in, uh, vergoed door scholen. Het Scholen, maar ook heel vaak honderden euro's meteen. Honderden. Meteen. Ja, ja. Oké. Okay. Joram, je bent heel rijk, maar los daarvan. Zou jij zo'n test doen voor je kinderen? Um, ja, dat weet ik niet. Ik ben gelukkig nooit in die situatie terechtgekomen. Alleen ik, ik ben er ook niet per definitie een voorstander van. Omdat ik uh, denk, A, ah, wat er net al gesteld is, dat je uit moet gaan van de professionaliteit van uh, de docenten. Alleen daarnaast is bij het testen van zo'n kind, hè, een IQ-test bijvoorbeeld, dat gebeurt dan. Uh, in een hele klinische omgeving natuurlijk. Dus zeg maar de mate waarin je een kind bekijkt en uh, het oordeel wordt gevormd door een docent, vindt natuurlijk inderdaad plaats in een sociale context waar dat kind ook straks op de middelbare school mee te maken heeft. Ja, je, dus... je ziet dan gewoon even een andere kant van het kind die ja, dat klopt. Dus je kunt het, je kunt het best uh, meenemen als aanvulling. Alleen, uh, ik denk niet dat het advies gebaseerd kan worden op enkel een IQ-test. Dat doet, dat doet geen recht aan het kind. Maar dat zal niemand doen, want iedereen neemt nee, ook de zito nou, mee. En ook ik de... ben het met beide sprekers eens eigenlijk. Ja. Het gaat ook niet alleen om de CITO-eindtoets. Eh, of, of ja, u om, bent het met alles eens, maar uiteindelijk 8. zeggen zij... je moet het niet doen en u zegt je moet het wel doen. Nou, wat ik aangeef is, we proberen allemaal het beste... en dat gaat niet in alle gevallen goed. De groep is te groot, het is te divers. Het is te lastig om het al, voor, voor meertaligen... voor al die, al, die hoogintelligente kinderen die ze vooral hebben verveeld... en het wordt verkeerd geïnterpreteerd. Het is te moeilijk. En dus, dus het gaat veelvuldig mis en helaas bestaan wij eigenlijk net zoals er een vakbond bestaat voor medewerkers van, oh, van scholen mevrouw, dat zou u dan weer aan moeten spreken want, want u, verdedigt, ook de vakbond. u verdedigt de medewerkers eigenlijk op dezelfde manier als ik ouders help mm -hmm. door ze te helpen ja. en jammer dat er vakbonden zijn want jammer genoeg is het nodig jammer genoeg is het nodig dat er een testpsycholoog bestaat het had eigenlijk niet zo moeten zijn. Mevrouw Ja, nee, ik ben het daar natuurlijk... Als het vakbond is, klinkt het meteen als muziek in de oren. Want je moet altijd opstaan voor groepen um, nou, nou, nou. die daar de belangen bij Dat hebben. Doe ik heel en de graag docenten nog. zijn professional. En die kijken naar kinderen... Maar die zijn kind, ook heel druk, horen hebben... we overal. En die, die, die, die, die kunnen ook niet alles zien. Dat klopt, want vorig jaar hebben wij bijvoorbeeld onderzoek gedaan... naar schaduwonderwijs, want het is aan het toenemen. 45 miljoen euro wordt op dit moment besteed door ouders... om uh, teaching to the test, uh, extra proefjes, ja. extra bijles... Ja. extra huiswerkbegeleiding, om allemaal maar te zorgen... dat die kinderen een zo hoog mogelijk schooladvies krijgen. En onze vraag, en dat is wat de leraren lid van onze vakbond zeggen... wij zijn de professional. Dat wij kijken naar acht jaar lang hoe een leerling zich in een groep ja. uh, neerzet. Ja. En het... Uh, Hoogste advies is niet altijd het beste advies. Okay, een kind moet keer gelukkig zijn Jansen. in het vervolg. Ja, ik, uh, ik ben het met het laatste eens natuurlijk. Het hoogste advies hoeft niet het beste te zijn. Wij zoeken ook het meest passend onderwijs. En eigenlijk de grootste groep ouders willen ook absoluut dat, een eerlijk advies. Helaas zitten scholen er vaak naast. Oké, okay, maar dan vallen we in herhaling. Dat ja. zei u net ook. U zei net, ik ben het niet met u eens. Ik dacht, er komt een nieuw argument, maar er komt niet meer. Ben we hebben de argumenten gehad. En dat komt mooi uit, want de tijd is op. Fijn dat jullie hier waren. Of wil jij nog iets zeggen, Joram? Nou ja, kijk, het is natuurlijk ook nog zo. Mocht het zo zijn dat het kind ondergewaardeerd is, tussen aanhalingstekens, in de, de, de, de testcourses. dan kun je natuurlijk altijd, nee, maar ook op de middelbare school kun je nog opstrooien. Maar, maar uh... dat is wel moeilijker gemaakt, las ik. Goed, we laten het hierbij. Loek Schuller van CNV Onderwijs en Marcel Janssen van de Testpsycholoog. Dank Beide hartelijk dank voor dit gesprek. Dank. Ook hartelijk dank aan uh, Rutger, Groot Marianne Poot en Joram van Grootwast Meteen bureau buitenland Chris Keine. Aandacht voor de steeds innige relatie tussen Turkije en Rusland. En om half negen zijn wij weer met Langslijn en Omstreken met de uiteraard vrouwenvoetbal, maar ook Aaltje van Zweden. Tot dan, dag. NPO Radio 1.